Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Storm Eunice verplaatst zich naar het noorden. De windstoten zijn nu het krachtigst boven dat deel van Nederland, zegt weervrouw Willemijn Hubert. We zien ook nog steeds wel in het binnenland af en toe die uitschieters boven de 100 kilometer per uur. Dus het is nog niet voorbij, maar we zien wel vanuit het zuiden dat het langzamerhand wat rustiger wordt. Maar voorlopig zijn we in het noorden van ons land daar nog steeds niet vanaf. Ja, code rood was het vandaag. Dat betekent officieel maatschappijontwrichtende om. En iedereen weet nu wat dat betekent. Er zijn drie slachtoffers gevallen. 112 is overbelast en iedereen werd via een NL-alert opgeroepen om binnen te blijven. Ook op de weg is het nog steeds chaos, zegt verslaggever Edwin van den Berg. Die zijn uh, natuurlijk, dat is geen verrassing, ook uh, voor een groot deel onbegaanbaar. Niet alleen veel provinciale wegen, maar ook een deel van de snelwegen door omgewijde bomen, platen van geluidswallen die niet bestand waren tegen deze windkracht, vrachtwagens die inderdaad kantelden. Het zorgt ervoor dat onder meer in het rivierengebied, vooral in de regio Den Haag, Rotterdam en hier in Noord-Holland, veel wegen of delen daarvan op dit moment onbegaanbaar zijn. Volgens Rijkswaterstaat moeten mensen vanavond, vannacht en ook nog morgen rekening blijven houden met hinder op de weg door de storm. Laat de late label Topnotch stopt met het promoten van de muziek van Lil Kleine, zegt de directeur tegen de NRC. Tegenwoordig valt Lil Kleine onder Sony Music, maar zijn laatste album, Ibiza Stories, is uitgebracht door Topnotch. Sony Music en zijn management hebben nog niet gereageerd. De rapper werd afgelopen weekend in Amsterdam aangehouden vanwege mishandeling van zijn verloofde Jamie Vaas. De politie heeft negen mannen opgepakt in een onderzoek naar de invoer van coke in de Rotterdamse haven zijn 13 huizen, bedrijfspanden en bedrijfspanden doorzocht. Daarbij zijn meerdere auto's, horloges, telefoons, een geladen vuurwapen en een drugspers in beslag genomen. De politie werkte bijna een jaar aan het onderzoek. Ze kwamen aan de info door het kraken van versleutelde berichten op telefoons. En dan nog het weer in het Waddengebied kan vanavond. Windkracht 11 worden bereikt. Dat is zeer zware storm. Pas in de nacht neemt de wind merkbaar af. Morgen grotendeels droog, af en toe zon, dan een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. De A10, de ring van Amsterdam, is dicht bij Landsmeer door stormschade. Je kunt beter omrijden via de ring west en de ring zuid.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 Go and have some fun, but first you gotta tell me why I know you're fun. Dat doet But first you gotta tell me where I know you from. We'll be I wanna take you away You Actions clean. Hey, it's been too long as much Feels tight This feels tight. This feels tight.